Wij beginnen de les, twintig, van Priets Chaim. Pagina zes, de regel twintig. We acharkach, baamida, naasin makifim, de mochen, de acilut. We acharkagen vervolgens in de Amida, bij het, het staandgebed, het vierde onderdeel van het gebed zelf. Naast in makifim worden de omringende lichten gemaakt, van de morgen van de etselud. Punt. Vajnyan. Kikadee, schuabbewe het nu mochin lezona shersham. Eénentwintig. Sche hem asiavo jitsi atasham. Zarihla Bathila bat zivug elion de abova imade acilut. Bivhinat kanuda. Twintig nadi punt. haterum. Kijk deze abo ima de bria dat op dat. Aba en ima van de wereld Briya. Het nu mochen le zon. De mogen zouden geven. Zullen geven aan de zon die daar zijn. Die in de wereld Briya zijn. 21. Shehem Asiya welke zon zijn. asiya en je daar nu daar zich hebben verzameld of zich eraan samengevoegd. Zerich lasot is het nodig om eerst een hoge zevoek te maken van Abba en Ima van de Azilut in het aspect wak, zoals het bekend is. Alleen zestiende daar komt het Kat offer di Briya. Tvin twintig, Azjam shihu mochin labo ima de briya, Vazi davam hem, veitnum mochin pne mimu ma kifim lazon a sher sham drin twintak, Shemhi natasyavyit sira shalusham, la lusham. Hier de oor in Lyon, schon jim Schaiba kanal na sinds 24. Asia, wojitsi, ra, man, le Geweldig, hoe dat eenvoudig en geniaal is. Het het hele, het hele, het hele fenomeen van het overbrengen van mogen van boven naar beneden, door de man, door het verzoek van beneden, aan boven. En dat is, is, is, is, well, is eigenlijk de weg naar de bevrijding. telkens is deze manier, uh, in elke toestand is het aan de mens gegeven om op deze manier... Um, te zuigen, als het ware aan te zuigen van boven uh, zijn lucht het, het, de kracht van hogere brengen hier op aarde. Uh, Uh, nou, hebben we al gezegd. Uh, de regel 22. Na de punt. Als jam dan, jam mogen mochen de priya, dan zullen zij, wie, de abo van de acilut, zullen aantrekken de mogen. Doortrekken de mogen naar de yima van de bria. Basis d'avgoogam hem en dan zullen ook zeeziwoeg maken de yima van de bria. Weet nu mogen pnemim zullen mogen doorgeven en zullen geven de mogen pnemim om in de innerlijke, inwendige en, en omringende. Le zon asher de zon die daar zijn, dus niet de zon van de absolute, maar de zon die daar zijn. Shechem welke zon daar zijn, die äh, aspect 23, asia en jetzera zijn, die opgestegen waren daar. We sham en die zijn, hebben zich daar ähm, samengevoegd daar in de, de Briaan. Kiali de ora ilion, van door het hoge licht, anim shagba briya kanal, dat aangetrokken werd naar de briya, zoals boven gezegd werd, zoals hij herhaalt het, worden gemaakt, asi en an worden de Ai-asiya en de, de yitzera worden tot man als man aan uh, de wereldbria. Dus ten opzichte van de wereldbria worden zij als man. Goed opletten. Dus de asiya en de yitzera die wij, die wij, die wij optrekken omhoog naar de bria, zij worden dan uh, voor de bria die de hogere traptreden is, worden, zij worden dan als man, en op man reageert de hogere door het geven aan hem uh, morgen, van morgen. 24 na de eerste punt. Was redle hem we as your hem, en dan daalt het naar hen af. Dallen naar hen af. Die mogen pnimim en makifim. En makifim. Onthoud deze woorden. Zonder het Hebraeus zal het praten zijn zonder die begrippen. Je hoeft niet te praten in Hebraeus, spreken in Hebraeus. Ik spreek ook geen Hebraeus, interesseert me niet. Uh, spra, uh, spreken dat in, in, in, over koetjes en kalfjes, over in het alledaagse leven. Maar de begrippen, de kernbegrippen, moet je wel kennen. Zonder die begrippen blijft het alleen maar praten over het praten. Praten over het heilige en niet eh, ontvangen, adequaat ontvangen, die kan je alleen maar vanuit deze begrippen. Dan daalt het van hen af, de mogen dalen af, welke mogen, pnimim umakifim. Deze woorden zijn cruciaal dat ik niet steeds moet we zij uitspreken als pnimim, als in innerlijke, inwendige, en makifim als omringende. Gewoon pnimim is innerlijke, en makifim is omringende. Doe dat, want anders zal je niet meer begrijpen wat ik, waar ik het over heb, want straks zal ik het ik zal zo even snel stoppen met deze uh, begrippen die al veelvuldig uh, in de tekst voorkomen en waar ik dus attent je, je attent op maak Vadam hu, ki kolka ieridaat uh, mochin 25 pnemim levade, bazonde silud, kmo latet et mochin pnemim makifim babriya kaniskar bedrush abia, op die dag is het essentieel dat xhaluaaken geen en de reden daarvan is, dat zo zo zo is dat afdalen van de mogen in pniim, alleen alleen van de mogen pniim in de zone van de absolute is zo als als vergelijking, dus als het geven van Mogen, Pnimim en Makifim in de Bria, is Bedroes, Abiyah, zoals het genoemd werd in de uiteenzetting van de abiya, dus ergens elders wordt het Bedroes in, in de verklaring, in de uitleg van de wereld in abiya dat is elders geschreven, en in uit, en de uitzending, in, in het uitzending, uh, en in de verklaring, of in de uitleg, uiteenzetting, van uh, het een voorschrift, Mitswa Shaloha Ken, Aiyanshan, leest daar, de Mitswa Shaloha Ken, ook onthoud dat, want dat is bijzonder belangrijk, dat heet zo, gewoon de naam. En hoe? Shaloh haken. ik had het al in de... Vroeger al meerdere malen dat uitgelegd, maar nog een keer dat zal ik het doen. Shaloh is een voorschrift uit de Torah, dat wanneer de mens een toeval een nest aantreft, met kuikentjes, gewoon vogeltjes, doet er in toe welke vogeltjes, en daarover zit of scheert een, uh, hun moeder, dan moet die niet, de moeder niet meenemen, als je dan wil die kuikentjes meenemen, of die eieren, die kunnen ook, daar kunnen ook eieren liggen, die nog niet uitgekomen zijn, dan moet je niet de moeder erbij halen, als die dan eieren meeneemt, of die vogeltjes meeneemt. En dat is natuurlijk niet. Uh, de, niets te maken heeft met het. Met het. Uh, materiële. Met de materiële handeling. Het is een diep. diep Geheim dat. In de Torah. De, door de Torah Talmud geleerde wordt gezegd. Dat het gok is. Dat is onverklaarbare wet. Voor hen is het onverklaarbaar. Ja voor die lummels. Die dus de Torah leren. Uh, 37. 100 jaar, uh, en ze leren dat gewoon als aanwijzingen van boven voor de materieel voor, voor, de, voor deze wereld, helpt het voor geen millimeter wat ze leren. Duidelijk, maar wij zullen dat leren. Wat betekent dat? We hebben dat een, een, een tijdje al, geleden al geleerd in de Ed maar we zullen dat wel tegenkomen. Op zijn plaats. Maar belangrijk is dat jij deze mitzwa, ik zal het aangeven wanneer, welke begrippen moet je wel, uh, is het goed voor jou om hen de namen ook uh, aan te leren. Shalom haken, dat is dan, dat betekent shalom haken, betekent wegzenden, de, de, het voorschrift van het wegzenden van de uh, nest. Wat heeft het met nest wegzenden? Zo heet het, shaloha ken. Dat je moet het wegzenden, de moeder wegzenden. Wanneer heet dus, maar dat heet, deze zwaar, heet shaloha ken. Onthoud dat, want dat is de kracht wat jij, wat jij ontvangt. En niet de omschrijving daarvan, dat verliest aan kracht. Als ik steeds moet ver, eh, ook de kern begrippen. En vertalen in het Nederlands, dan wordt het, wordt het uh, van uh, een product, wordt het dan iets wat, ja, zoals men dat zegt, een, uh, gewoon een, uh, een massa van uh, zonder uh, voedingsmiddelen. De voedingsmiddelen als het ware, gaan eruit en blijft alleen maar een massa. Uh, gewoon... Zo is het ook bij het vertalen van het geestelijke. Men kan het geestelijke. Wat men vertaalt, ik vertaal wel verbanden aan de dingen, maar de begrippen zelf, die moet je eigen maken. Duidelijk, die begrippen, die hebben de kracht, de geestelijke kracht, in plaats, in plaats van de omschrijvingen, eh, die... Uh, waar dus aan kracht wordt uh, aanzienlijk afgedaan. 26, 26 na de punt. Kijk nou, zij leren dan de kabbala in, in ook in Israël zij leren ze de kabbalah, okay. daar leren ze wel in het Hebreeuws maar uh, als zij dan doen de kabbala aan uh, geven de kabbala aan de Russen bijvoorbeeld. Dan uh, vertalen ze dat en doen ze dat de lessen ook in, de, in het... en in leren ze dat in het Russisch. Nou, net zoals... Uh, maar nog een keer... Uh, die begrippen moet je wel uh, aanleren. Dat zal ik je dan aangeven. Welke begrippen eigenlijk? Stap voor stap... Uh, we hebben de hele Slavia Sulaam gedaan. Vijf boeken. Nou, daar zit alle terminologie... We hebben een derde van het Shaïm gedaan. Nou, wat heb je meer nodig? En, uh, het is steeds dezelfde woorden die wij herhalen en begrepen. Dus leer zij wel en niet uh, rekenen alleen op je moedertaal, dat jij met de moedertaal klaarkomt. Nee, het is niet zo. Dat zeg ik je direct en meerdere malen heb ik het gezegd. Ik ben geen. Zachte leermeester, duidelijk. Niet, ik bedoel, uh, jij moet het wel doen, dan zal je zien uh, geweldig wat daaruit zal komen van jouw werk. Als je dat doet en luistert, dat, want ook ik doe het precies hetzelfde. 26, 26 na dit punt. Winne niet baer, aliat asiawitsira basod man, Heil habria. Waar de heinim hem zevenentwintig morgen pnemim umakifim. Winne in zier niet baer, het is uitgelegd. Aliat asiawitsira, het opsteken van de asia en het Besoet als man. Ela bria naar de bria, ze herhaalt het ons. Waarom degenen daardoor, nim shachulahem, aan hen aangetrokken? Ja, aan wie aan de ja in de in, de, in de Yetzera, die daar opgestegen waren naar de bria, werd aan hen aangetrokken? De morgen, pni Wij altijd, altijd hadden we gesproken gewoon van opstegen naar de Atsiud. Herinner je nog? In onze zogerlessen spraken we niet van de, van de, van die processen die dan, geestelijke processen, die van geleidelijke opsteging van laag naar boven, naar omhoog. Want dat is, daar was niet, daar was niet de, de plaats daarvoor. En hier is het wel een plaats voor elk detail. En natuurlijk zijn er ook vele nog. Fijnere details zijn er, maar dat is al gedetailleerd ten aanzien van het opsteken van het gebed. Wat is het gebed? Man, daar is. Dat is alles wat wij. Het instrument dat van boven is ingesteld om op deze manier correcties ontvangen, licht, licht ontvangen, de hemelse mannen ontvangen. Uh, al die, die verschrikkelijke ziekten. Uh, alle ziekten eigenlijk te meiden daardoor, oftewel daarmee bestraald worden, door, door het feit dat je de man doet opstegen van boven komt. De maat en de maat die verbreekt elke ziekte die er is. Als je maar op tijd dat doet, duidelijk, als iemand al zit, al diep, helemaal tot aan zijn keel is al... Uh, zit al onder die gezwellen van de kanker, nou, en dan zegt hij, oh, ik wil, uh, ik wil nu wel maand doen opstijgen, dan kan het zijn dat het al te laat voor hem is. Eigenlijk, alles moet op tijd zijn. Ja, zoals Jezus ons dat vertelt, zo'n uh, parabel herinner je nog, van die zeven maagden, en die andere zeven, die, die luie maagden, en, en, en uh, actieve, waakzame, alerte, ma alerte maagden die steeds wachten elke nacht op de komst van de koning. En opeens kwam die aan en zij waren voorbereid, terwijl de anderen waren niet voorbereid. En zij die voorbereid hadden, hadden wel... Uh, olie en uh, in hun lampjes ze konden wel binnenkomen in de zaal van de koning en de anderen mochten niet binnenkomen zo is het ook hier in deze wereld uh, gesteld met de mens alles moet de mens moet op tijd uh, reageren op de uh, tekens op de Kansen die aan hem gegeven worden. En er zijn enkele kansen in, de, in, in, het, hele, in het hele leven. Een mens wordt gegeven eh, enkele kansen, drie misschien, afhankelijk van uh, hoe men dat ziet van boven de mens. En als de mens die één keer niet pakt, een andere keer niet pakt, niet pakt dan laat men hem betrusten. Dus dat betekent, laat men hem met rust. Laat men hem, laat men, laat hem uh, op zijn, aan zijn eigen lot. En wat is het eigen lot van een mens? Kanker, destructie, ellende, dood. 28. Amnam in Janariot. Echter. Het aspect van het opstegen van de zon van de atsilud heb ik nog niet gelezen. Amnam 28 jaar in Jan zon de atsilud bij man baofen ze kinei Rachel shi malchut. 29. Bij hal kodisch kodashim. De brja kan u ola ad ha atsilut. lelet sham im leja. Hou sham ba shalem. Dertig shell jutsferot. Shavi i ot dalet de echad. Nou, dat is. Geweldig, geweldig wat die ons geeft. Dat geeft de redding En niet het verhaal, die verhalen die ze allemaal leren over Rachel, Lea, Ilea, Jacob. Als mensen van vlees en bloed, je kan het leren hoe al je leven, dat zal niets helpen. Behalve identiteitswaanzin uh, ide uh, uh, van... Uh, je eigen identi identi identi identificatie, identif bijvoorbeeld als Jood, zijn of iets dergelijks, dat absolute waanzin is, dat helpt voor geen millimeter. Let op, let op wat waar de, de Torah over spreekt. Amnaam, echter, in Jan en zoon, het aspect van het opstegen van de zoon, van de absolute als man is op de volgende manier. Dus nu spreek je over de zoon, opstegen van de zoon als man, die stijgen op naar de aboe ene dat is op de volgende manier gaat het gebeuren. Dus hij gaat tot nu toe, of vertelt ons, over het opstegen van de zoon, van de uh, werelden in Bia, dus, oftewel de zoon, als zeer en ook oftewel als en bria, naar, asia en de Briya naar, en ayat naar de Briya. En nu spreek je over het opstegen van de zoon van de Atselud zelf als man, oftewel naar de, naar wie naar Rabbah maar van de wereld Atselud. Kijk je Rachel, want zie hier, Ra Rachel, goed, goed opletten, wie is Rachel, die de punt van de mal goed is. Ja, malgoed van de wereld, het zieloed. Zeer da balaida, balayla, let op, die welke punt, of welke malgoed, punt van de malgoed, of welke racheel, afdaalt s'nachts, balayla 29. Baehael kodes, kodes, kodeshim de breya, kan het daar, let op, in de zaal van het heilige, der heilige, van de wereld bria, zoals het bekend is. Want s'nachts, let op, wanneer wij, s'nachts, wanneer mens sla, slaapt, Rachel, dat is dan dat puntje, herinner je nog, dat puntje van de mal goed, die, die, die dat overblijft. Uh, wat we hebben dat geleerd, zoals de um, Shoshana, herinner je nog, een puntje van de mal dat blijft boven en negen onderste, die zijn naar beneden gevallen. Nou, s'nachts, de, de, de, deze punt van de Malchut, daalt af van de wereld, naar naar de, de briya in, in de plaats van de briya die heet Kode, Kodesh Kodeshim, het heilige der heiligen. Eigenlijk is het de plaats, ruggenomen, is de plaats van de vier eerste sferoot van de wereld, Bria. Peter, Gochma, Bina en Daad. Daar daalt zij af. En dat, is, dat heet ook de troon. Herinner, de troon van de glorie. woord heet het ook. Deze vier bovenste. We hebben dat ook in de zoger gehad. Dat zijn de, de vier poten van de, van de troon van de glorie. Dat is dan daar, dat heet ook heilige der heilige uh, van, de, van de Bria, in de Bria, dus, kan nog zoals het bekend is. Hier, 29, hola Ada Zij steegt op tot de Atsilut. Eerst, s'nachts, daalt zij, let op, s'nachts, daalt Rachel naar die Vier, de bovenste van de wereldbrija, oftewel de helige, het Heilige der Heiligen. En ochtends wanneer de mens het gebed uitspreekt, hij heeft het ook over, is er, nee, nog, over de Amida, over het, uh, het staandgebed enzovoort, dat, dan da, uh, stijgt zij die, mal, die regeer, oftewel deze punt van de malgoed stijgt. Bo of weer omhoog tot de absolute En natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Wat zij beneden heeft, de verbondenheid beneden, die neemt ze mee ook naar boven. Wanneer gelet samen, ze wordt daar samengevoegd in de absolute, dus. Wordt samengevoegd met leia. Want leia, met, met leia, de, de kracht van leia, want. Er zijn twee, maal goed, eenmaal goed, onder de geze. Onder de geze van de Zerampin staat, met de, dat, is dan de, dat is dan Rachel, en uh, de tweede vrouw van de Zerampin is Lea, die staat boven de geze. Dat zijn de twee vrouwen van Jacob. En niet dat, dat, dat, hij, dat hij dan... Uh, politisch, poly, was, uh, dat hij dan twee vrouwen had, en nog, uh, en nog, uh, en nog twee uh, dienstvrouwen had, ook die dus met vier vrouwen knoeiden. Niet dat is de bedoeling, de Torah spreekt niet over die dingen, de Torah spreekt alleen over de geestelijke krachten die er zijn, Zeer die twee, en Jakob is als, wordt gezien als, als Zeer Pien, hoe en wat, we zullen het leren. En die heeft dan twee vrouwen boven de gezin en onder de geze. Wanneer je het samen, zij die Rachel, op deze punt van de Malchut, wordt daar samengevoegd boven, dus de, de, de, de, bij Atsilut en Atsilut, met Lea. Hou me het Shambha partsoof Shalem, welke Leia staat daar in een volle partsuf van tien sferol? De regel dertig. Wie, wat, Idale de gaat, en zij, zij, dus de Rachel, hij zegt niet wie, wij moeten hetzelfde concluderen, en zij is wie zij. Hij had net over de Leia als laatste. En, maar wij moeten, wij moeten wel concluderen dat dit niet over Leie, maar over Rachel staat. En zij is de letter Dalet van het, van het, het woord Echaat. Wie is dat? Natuurlijk lijkt het wel op dat of dat uh, Rachel is. Nee, maar dat is de letter Dalet van het woord Echaat. Dat moet slaan op de. Uh, We zien, maar wat ik aan jullie had gezegd, lijkt wel dat het lijkt erop. Ik wil niet vertellen wat ik weet, maar wel wat ik lees. Lijkt wel erop dat het Dalit van Rachel. Dalit is, de letter Dalit is ook Dalit kom, uh, van het woord Dalut, van het woord uh, armoede. We weten wel dat dit ook onder de, malgoed onder de Gazet, die is armoedig, met, ja, vanwege de simsum enzo. En zij en is de letter... Dalet van het woord Echad. Natuurlijk zitten hier enorm veel... Uh, Vele variabelen die... Uh, moet ik allemaal aan jou natuurlijk niet moeten... Maar die herhaal ik nog een keer, nog een keer. Want uh, niemand van jullie weet eigenlijk... Heeft... Ervaring met de sidur, met de andere dingen. eigenlijk, uh, want ik zou het natuurlijk, uh, als ik het aan, um, aan Joden zou vertellen. Iemand die al in de, in de vele jaren al de sidur leert en kent. ...en andere dingen... ...dan zou ik minder woorden voor nodig hebben... ...ten aanzien van de bronnen... ...leilijk... ...maar aan de andere kant... Uh, ...veel meer zou ik ellende hebben van hen... ...ten aanzien van het gaan boven het verstand... ...want alles wat ze leren is binnen het verstand... ...alles wat ze leren is... ...om... Uh, ...naar vlees wat ze leren... ...dus aan de ene kant... ...dus aan de ene kant zijn zij, als het ware, zouden makkelijk, voor me gemakkelijker, om, zou zijn om hen uit te leggen, maar aan de andere kant, het zou een onbegonnen werk zijn, want zij zien alles via hun vlees, duidelijk, via hun vlees, via hun, uh, uh, alles naar vlees, naar het verbond, verbond naar vlees, dus zij leven eigenlijk, uh, uh, nog in de, Tijdperk van voor Yeshua, duidelijk, ze zijn niet vooruit gegaan wat dat betreft, kijk naar hen hoe ze lopen, ze zijn net zo op het niveau gebleven van toen, alleen maar geldlust en machtlust is natuurlijk toegenomen, maar voor de rest, ze zijn net zo, de ontwikkeling is net zo gebleven onderontwikkeld als uh, vele eeuwen daarvoor. Want zonder Yeshua gaat men niet vooruit. Alleen de klappen van, het, van de zweep ontvangt men. Alleen met Yeshua kan men razendsnel gaan zich ontwikkelen. Razendsnel. En wie Yeshua niet aanvaardt, die blijft gewoon eh, net als stof der aarde en eh, niets kan hen helpen. Eh, maar, we keer terug, dan het woord Echade, nu, even, was het, een lyrische uitweiding, over hen, uh, 30, hij zegt, en zij is, dus de goed. schijnbaar, zij is de letter Dalet van het woord Echade. Echade, hij doet erop, op de, wat wij zeggen, in de Shema, Kriat Shema, in het zeggen van, oh, uh, hoor o oh Israël. Shma Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad. Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nu heb ik een gebed gezegd, gezegd, heb ik het gezegd van binnen, zo als het gebed is. En moest ik daarmee de hoek van binnen dan daarover open maken, openstaan. Dat is en dan het laatste woord is Echad. Jouw Hashem is, jouw Elohim is uh, Echad. Dat betekent één, en dat één, zegt hij ons in dat woord één, en gaat de let op de laatste letter, dalet, slaat daarop, op deze malgoed. En nu goed kijken verder wat hij wat ons vertelt. Dus de laatste, het la, de laatste letter van die drie letters, alef, ghet, dalet, is die, die malgoed. We dalet ba Rachel kanal. En dan deze letter Dalet, die eraan samen, ermee samengevoegd wordt, dat is Rachel, die is ermee samengevoegd, met wie? Met Lea. Dat is Rachel-kanaal, dus Rachel wordt toegevoegd aan Lea, en dat is wat wij eh, leren in, eh, dat is wat wij verkregen wanneer wij uh, zeggen de, de kriat schmaai nog niet alles, let op, we hazen hier aan pin, zo ach de echade, 31, we kolen het, ze hier pin, we je niet alef, het, dalet, let op, en de hier pin, terwijl de hier pin, die ach is, alef, het, alef, het is, maakt, dus die twee eerste letters van, de, van het woord, echade, maken het woord ach, Alef, het, met de betekenis van uh, broeder. En zegt die in de Ziran Pien, die de broeder is, die de, oftewel de niet de broeder, zegt het wel de broeder natuurlijk, maar die dus de eerste letters, de eerste twee letters zijn van het woord Echad, van het woord één. We noemen het Ziran Pien en Lea, en die bevat in zichzelf Ziran Pien, en Lea heet Echade. Dat heet, dat heet Echade, dus de eerste, de laatste letter is Dale, dat is de Malgoed, Rachel, en de Ach, Ach betekent ook broeder, Zeer Dus de één verbinding tussen Zeer en Malchut. en Malgoed, en tegelijkertijd Ach, de eerste twee letters van dit woord Echade, is Zeer die samen, die Zeer en Leah. en Lea, Zeer samen met Lea, dus de noekwa van de bovende geze, en dat samen heet echade wat hebben we dan in de Echade? Alef, het Dalet, dan hebben we Zeerantien, met Lea, en ook Rachel, dat is wat maakt Echad, dat is waarmee, wat wij doen, wanneer wij zeggen, dan, na al die gebeden, al die dingen, die dingen gedaan te hebben, uh, zowel fysiek handelingen als de als dan de eerste gebeden tot de tot de Hor hoor Israël dat is wat wij verkrijgen dan de eenheid samenvloeiing met Hashem wij zijn dan net zoals Rachel en Hashem dat is net zoals ach net zoals Zeranpin met Lea.